dat de WS veiliger is geworden dankzij de inzet van drones. Wel wil je het gebruik ervan beperken. Buiten oorlogsgebied mogen de onbemande vliegtuigjes alleen nog worden ingezet... als de veiligheid van de Amerikanen in het geding is. Nu worden ze vaak gebruikt om terroristen aan te vallen. Dat zal om burgerslachtoffers te voorkomen voortaan via de grond gaan, zei Obama. In het eerste finale duel van de play-offs om Europees voetbal heeft FC Utrecht gewonnen van FC Twente. In Enschede werd het 2-0 voor Utrecht. Goaide Eagles is iets dichter bij promotie naar de Eredivisie. De voetballers uit Deventer wonnen de eerste play-off wedstrijd tegen FC Volendam thuis met 3-0. Een andere play-off wedstrijd tussen Sparta en Rode eindigde in 0-0. Drie turns zijn zondag.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 Nachtzuster Astrid de Jong 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen voor vragen, maar vooral natuurlijk voor antwoorden. Mailen mag naar nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl. Twitteren via @nachtzuster. En uh, je kunt ook een kijkje nemen op de chat. Dan kunnen we meelezen met elkaar. En dat kan via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links eventjes de chat aanklikken. Naam invullen en je bent binnen. Zo eenvoudig is het. Facebook.com slash nachtzuster kun je ook nog proberen. Maar het makkelijkste is gewoon het telefoonnummer te onthouden. 0800 1121. Als je een antwoord weet op de vraag van Andrea. Bestaat de regenboog altijd uit dezelfde kleurensamenstelling? Petra wil weten of de gegevens die verkocht worden na pinbetalingen, tenminste dat is het plan, of dat wel mag, want van wie zijn die gegevens eigenlijk? Bob die vraagt zich af waarom wit bier lekkerder is in de zomer dan in de winter. En Ria wil weten waarom de toetsen van haar telefoon in een andere volgorde zitten dan de toetsen van de rekenmachine of het toetsenbord van de computer. Mark die is op zoek naar de film Familie van Maria Goos... en vraagt zich af waarom die film nooit een hit geworden is. En Jenneke die wil graag weten hoe ze van een lichte in een diepe slaap kan belanden. Want daar heeft ze nogal moeite mee. Johan die vraagt zich af waarom de overheden of de politie niet harder ingrijpen... bij de rellen onder andere in Stockholm in Zweden. En Huub vraagt zich af waarom de cartridges van een printer zo verschrikkelijk duur zijn... Allemaal prachtige vragen, maar nu nog prachtige antwoorden. 0800 112 -1. Bel me alsjeblieft als je een antwoord hebt. En dan nu, tijd. Want het is weer zover. Het is vier minuten over vier. En dat is het moment dat we traditioneel bij Omroep Max, op Radio 1, bij Nachtzuster... een plaatje draaien. En dat moment is nu aangebroken. En laat ik hem nou klaar hebben staan. Dictator van Centervolt op Radio 1. Oh, lekker de lange versie. <laughs> Kunnen we allemaal even dansen in de studio? Daar moet ook even tijd voor gemaakt worden. Centerfold en Dictator was dat op Radio 1... het momentje van 4 over 4. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen... als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan. Of als je zelf een vraag wilt stellen. Frans van Orst, goeienacht. Dag Frans. Ja, we zaten in een gesprek. Je had een heel verhaal over de eiken... Ja, en de, en ik, was de, helemaal, ik was nog niet helemaal goed wakker. Dus ik kan me voorstellen dat ik niet even... Oh, over, nee, maar het over. ligt volledig aan mij, hoor. Maar even, nou, laten nou, we het dank. nog een keer proberen. Want Harro, die is dus die heel erg op zoek naar een manier om bruine vulpen inkt te maken. En die had zich laten vertellen dat dat kon via galleszuur. En dat had ja. inderdaad weer te maken met... Nou, de, de, de, probeer het nog één keer voor mij. Ja. Nou, uh, galleszuur zit in gauwappeltjes, ja. Galnoten. En die ontstaan aan de onderkant van eiken, onder invloed van de steken van een galbesp. Ja, het ziet eruit als harde bolletjes op het blad, toch? Ja, het ziet ja. eruit als appeltjes, maar het zijn heel erg uh, geconcentreerde tanninebolletjes. Tannine ja. oh. is ook wat er in wijn zit en zo. Dat ja. is heel verneinig spul. Ja. En dat verneinig spul heb je nodig om ijzerveldsel uh, te laten oxideren. Dus je moet... Gouwappeltjes, ijzerveiligvul uh, en water. Ja. Flink doorkoken. En dat moet je echt een hele dag doen. En misschien nog een nacht. Want dat ijzerveiligvul moet oxideren. Woesten. Ja, maar nog heel even. Hè? Want ja. ik, wat ik niet zo goed begrijp, maar nogmaals het ligt volledig aan mij. Is waarom ja, dat... zou een wesp een blad steken? Omdat hij ja. voedsel uh, wil kweken eigenlijk voor zijn Eitjes en de larven die er okay. weer uit voortkomen. Dat doet hij dus in een eikenblad. Ja. ja. Dus hij steekt met zijn boor in een eh, onderkant, altijd aan de onderkant van een eikenblad. Ja. Meestal is die eik dan al een beetje ziek, of in ieder geval niet fit. Oh. Uh, daardoor heeft hij ook minder weerstand. In uh. ieder geval uh, komt er dus een bolletje op. Ja. En in dat bolletje legt die galbesp tegelijk een eitje. Ja, oké. Okay. Net als in een, een ei uh, dat een uh, bedooier uh, wordt gebruikt als voedsel... je wordt hier de tannine gebruikt. De zwelling. Oké, okay. en, en stel nu de, inderdaad... Dan, want dan wil, um, uh, dan wil onze uh, uh, Haro dat gebruiken om uh, bruine inkt te maken... dan moet hij dus dat bolletje, zeg maar... Met een naald misschien ja. lek prikken of zo? Wat zeg je? Dan zou die in principe met een naald dat, dat bolletje lek kunnen prikken? Nee, nee, nee het, het zijn gewoon appeltjes. Die kun je koken. Oh, gewoon het hele, dat... het hele bolletje in, uh, in het. Uh... Ja. En, en hoeveel bolletjes en hoeveel ijzervijlsel moeten er? Uh? Ja, je moet flink wat uh, halen van zo'n. Uh, ja, hoeveel, ik heb ze nooit verteld, maar zo'n 50 bolletjes heb je zeker wel nodig. Oh, ja. Flinke lading bolletjes, ja? Ja. Ja, en ijzerveelsel. Ja, hoeveel ijzerveelsel dan? Ook ja, het komt niet zo heel nauw, want het gaat erom dat het, uh, het proces in werking komt. Ja. En dat je, dan krijg je een big, zwart spul. Oh, ja. Echt, heel verneilig spul. Ja. Uh, het lijkt op oceinische inkt. Het is net zo verneinig, je krijgt het ook niet uit je kleren. Oh. Um, en je, samen met gom, je moet er ook nog gom bij doen om te zorgen dat het een beetje stroperig uh, wordt. Oh. En... Die drie ingredi en ingrediënten ja. die maken dat je een heel dikke pap krijgt. Ja. Die moet je indikken ja. en daarna goed filtreren. Ja. Eerst zeven, dan filteren, dan nog een dunner doek uh, gebruiken. Want dat spul moet je natuurlijk niet in je pen uh, krijgen, die korreltjes. Uh, die ja. Het beste is natuurlijk om die in een ganse te gebruiken. Ook nog eens het is een keer? De, ja. ja, want het is de pest. Ja. Het is de voor je vulpen. Dat wil ik alvast zeggen. Dus je moet een inkt in de vulpen gebruiken. <racht> ja, maar de hele clue is dat die bruine inkt in zijn vulpen wil. <racht> ja, precies. <tius> oh, oh, uh, maar wat gebeurt er dan met je vulpen? Uh, die verstopt. En oh. uh, ja, je We kunt weggooien, denk ik. Oh, oh. Maar je hebt dus... Redenspennen en die hebben een soort klein magazijn waar je makkelijk bij kunt. Mm -hmm. En kroontjespennen, die kun je makkelijk schoonmaken. Ook je Zeg En Frans van Orsten, hoe weet je dit allemaal? Nou, ik heb een jaar of vier voor het prehistorische dorp in Eindhoven um, ja, heel veel dingen gedaan. maar Kalligraferen, onder andere. Ook. Ok. Uh, en daarvoor heb je dus echt uh, gauw in nodig. Oh ja. En dan zat je daar uh, met je doeken te zeven en te... Ja, het is een zooi, hoor. Je moet het niet in de, in de, in de huiskamer doen. En zat het aan je... maar... zit het nu nog steeds aan je vingers? Uh, nee, het zit nog meer verf aan. <laughs> dat van de andere. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Nou, ik denk, ik denk dat, uh, uh, dat Harro hiermee aan de slag kan. Nou, heel belangrijk nog steeds ja. is uh, de, gom. Ja. de gom. Want anders ja. valt het gewoon uit elkaar en dan is het geen eend. Oh ja. En enig idee, want uh, ik durf het bijna niet te vragen, maar waar haal je dat gom dan weer vandaan? Uh, nou, vroeger had je geen gom. Ik weet nog niet eens of geen nog bestaat. Ja. Maar gom is, komt van de gomboom. Dat kun je in uh, tekenbenodigdheden zaken uh, kopen. Ja. En daar wordt het een beetje uh, flexibel van. Beetje ja. doe. Nou, ik, uh, ik wens Harro veel succes en ik dank jou hartelijk voor je bijdrage, Frans. Ja, ik, nog één ding. Ja. Uh, je, uh, sepia, de, dat ja. is namelijk de kleur die je dan uh, krijgt. Oh, ja. Uh, dat kun, die kun je lichter maken door er meer water bij te doen. Dus ja. je kunt het een beetje afwegen. Maar ja. je kunt het ook van de echte inktvis, uh, de inkt van de inktvis maken. Oh. Maar dan is het dus geen galnoten Dan is inktvis inkt. Ja, dat lijkt me vrij logisch. En, um... en ik denk dat dat minder schadelijk is voor je robben. Dus misschien dat hij beter inktvis kan gaan vangen. Nou, daarom heet een inktvis natuurlijk ook een inktvis. Ja. ja en en maar... die heet ook sepia. En maar... dat is de kleur oh, van zijn inkt. Wauw. Ik leer echt zoveel in dit programma. En waar, uh, waar vang je een gemiddelde inktvis? Ik heb geen idee. idee. de <laughs> Bij de, bij de, de viswinkel. Te vinden. Ja, nee, ja. daar zit ja. wat in. Goed, dankjewel. Uh, ga... Ja. dat ja. Goed. Hey, heel veel ik verwacht een beetje programa. dat je nu zegt nog één ding, Want... Nee. Hoor. Nee, oké, dank je wel. Ja, jij ook, hè. Dag. Dag. Anne. Goedenavond, met Anne. Hi Anne. Hi. Nou, ik geloof dat de vorige beller al uh, heel wat heeft geantwoord over het hele proces van de sepia, maar ik heb ook nog uh, wat tips voor Haro. Ja. Het schijnt een... Uh, um... Nou, ik, had, ik kwam ook al zelf met de sepia-inkt, want die kun je bij de betere tekenwinkels, als het goed is, ook gewoon kant-en-klaar in een potje kopen. Dus dan hoeft die niet te gaan uh, naar, naar de viswinkels of zo. Ja, nee, dat scheelt spannen, een hoop. Of, Alhoewel, ik vind het wel een evenement om in de viswinkel nou, te gaan, heeft u ook een inktvis je? met inkt. Ja, want Lek ik wil graag met bruine agressie. vulpeninkt schrijven. Ja, ja precies. Maar um, er is nog een optie voor hem. Dus uh, of gewoon een potje sepia-inkt in de, in de winkel. Ja. Of um, zelfs is er een van de uh, vulpeninktmerken waar ik zelf ook graag gebruik van maak. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Ja, dat mag wel, want het is redactioneel. Later... Ja. Van Waterman uh, die hebben gewoon ook potjes en kant en klare vullingen. Kijk. En ik kwam er um, toen nadat Harroes een vraag stelde, ik even gaan kijken en ze hebben zowaar ook bruin onder de naam Havana. Dus <laughs> ik denk dat dat uh, afgeleid is van de Cubaanse Havana sigaren. Ja, die zijn ook bruin. Maar, uh, ja. precies. Dat ze daar, en daar, daar zijn gewoon potjes en uh, vullingen van te koop. Dus ik denk dat die of het eikenbos in moet, of uh, <laughs> lijkt me ook wel heerlijk. Maar dan. <laughs> En ik ben ook nog even gaan uh, nadenken over jouw vraag... waarom we niet met rood schrijven. Ja. En volgens mij heeft dat... en ik kwam er niet helemaal achter... maar volgens mij is dat ook omdat het toch associatie heeft van bloed. Oh ja. En, en de associatie met um, de contracten met de duivel. Maar dat, dat is echt een beetje speculatie. Dus wat met bloed dat... dan weer werd geschreven. Wat in ja, bloed werd... Uh, hmm... Ja, dat dat was mijn idee erover. Dat, dat, dat je daarom beter niet met rood kunt schrijven. Dat was een beetje... Ja, maar ja. dat, is, uh, dat is, vind ik helemaal niet zo'n gekke gedachte. Maar ja, dat was mijn <laughs> moeder dan weer vergeten. Hm. Okay. Nee, dat helemaal niet. <laughs> Dankjewel. En, ja. Nou, uh, er werd ook nog van alles gezegd over henna. En over gesproken ja. of dat inkt was. Ja. Maar henna, henna is gewoon een plant. Dus de henna die je op... Bij hen natuurlijk, tatoeages, dat is in feite een, een heel fijn, fijn gemalen plantenmengsel. En, en daarmee weer kleur... een kleurstof, ja. Ja, die zit ja. die kleur, net als theebladen. Ik ben ook een hele donkerbruine kleur afgegeven, zo ver. En dat kan of zeker ja, weer ja. niet in je vulpen? Nou, dat zou ik niet in de vulpen doen, nee. Want nee. Zeg je, volgens mij kan die wester gewoon... of. Of echt dat hele avontuurlijke proces met het eikenbos en de, en de inktvisvangst. Ja, of niet. Of toch naar de betere kantoorboekhandel <laughs> en op zoek naar een potje bruine naar Van en Waterman. Dan Heel... kunnen, we alle, kunnen we allemaal met bruin schrijven. Heel verstandig. Dankjewel, Anne. Een fijne avond. Hetzelfde. Dankjewel. Dag. <laughs> Goeie uitzending. Hoi. Peter. Ja, daar ben ik met Peter. Goedenavond. Dag Peter van Rossum. Zeg het eens. Ja, je kent mijn naam al. <laughs> ja, die, ja. <laughs> ja, ik, ik, ik had alleen Peter gezegd, dus, uh, nee, maar ik ben al een keer eerder in de, in de uitzending geweest. Dus, ja, ik voelde uh, het. Ja, ja, ja. <laughs> uh, nou, ik heb een, een, een antwoord ja. waarschijnlijk dan op de vraag van Jenneke over die diepe slaap. Oh, mooi. Ja. Ja, nou, het is uh, misschien mogelijk uh, dat ze dus misschien zonder het te weten last heeft van slaapapneus. Oh ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, dat heb ik zelf ook. En uh, ja, de verschijnselen zijn altijd dat je uh, meestal wel uh, snurkt en soms nog wel behoorlijk heftig. Uh, en het komt uh, wat vaker voor bij mannen als bij vrouwen. En met het stijgen van de leeftijd wordt het erger. En uh, helemaal met het stijgen van je, van je lichaamsgewicht. Want dat heeft er ook een behoorlijke invloed op. Oké. Okay. Want dat is een, een, een, een, een factor van 1 op 3. Dus elke procent meer gewicht is 3% meer apneu. En het omgekeerde natuurlijk ook. Als je minder gaat wegen, dan krijg je ook minder neus. Maar dat is een... Uh, wat ik... Ja, ik ben er zelf ook achter gekomen door... Uh, dat ik... Ja, jarenlang was ik dus hartstikke moe altijd. Dat ik smoren al doodmoe wakker werd. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat toch? Terwijl ik vroeger altijd een, een conditie had als, als een paard. Ja. Uh, en uh, nou, dat werd, ik werd steeds moeier allemaal. Dus toen ben ik op zeker met achter gekomen... dat ik een keer bij vrienden bleef slapen. En die waren een keer s'nachts wakker ook. En die hoorden dus dat ik uh, in mijn slaap, dus tijdens de snurken. en, en elke keer ademstilstanden had. Dus dat ik niet meer ademde. Uh, en dan, dan draai je op een zeker moment weer om. Uh, en dan krijg je weer even lucht dan. en dan gaat het weer door. en dan snurk je weer even verder. tot het weer stokt. Uh. Nou, en toen, toen vertelden ze me dat. En ja, toen wist ik gelijk hoe laat het was, want een kennis van me had me dat een keer verteld. Van joh, dat, ja. hè, ik heb slaap op mijn uur. Dus ik ben gelijk naar de dokter gegaan voor controle en zo allemaal. En nou, dat kwam er bij mij uit, dat ik er inderdaad behoorlijk last van had. Ja. Ja, want uh, je moet er dus 15 per uur hebben. Dus dat zijn ongeveer een 120. 120 uh, op een nacht van 8 uur. Uh, dan word je ervoor behandeld. Hmm. Uh, en dan ja. kunnen ze dus meerdere uh, mogelijkheden zijn: dat je zo'n soort beugeltje krijgt. Ze kunnen je gehemelte wegschapen en zo allemaal. Ih, uh, Peter! Dat is wat, hè? Ja, ja. Maar ik heb dus een, een C-PEP. Kastje gekregen, dat is ja. dus een, een uh, ja, ik noem het altijd een soort omgekeerde stofzuiger. Het is een soort uh, kastje wat lucht aanzuigt en dan via een slang uh, en een neusmasker dus met een lichte overdruk dus in je uh, in je neus blaast dan, zeg maar. Hè? Ja. En je kunt ook een mondneusmasker hebben. Dus met mij ging dat heel goed. Ik ben, nou, toen ik dat ding kreeg... vanaf de eerste nacht heb ik al gelijk... goed doorgeslapen daardoor. Ja. En uh, het gevolg was dat ik dus... veel uitgeruster was. Want je snurkt niet meer. Je hebt geen ademstilstanden meer... Uh, en je komt dan weer een diepe slaap. Want, maar, uh, ik, ik onderbreek ja. je heel even hoor, want uh, we kunnen natuurlijk een uh, uh, slaapapneu special maken. Maar, maar Peter, uh, ik denk, ja, ik wil de boel ook niet verpesten, maar dat als Jenneke bij de dokter komt en die zegt, nou Jenneke, jouw hele probleem is dat je niet van een lichte in een diepe slaap terechtkomt, dat ja. het een slechte dokter is als die niet op dat moment zegt, en je hebt slaapapneu. Nou ja, ik ben ook bij mijn dokter geweest met, ja. met, met vermoeidheidsklachten. Hè. Ja, maar zij is ook meneer, bij een dat... slaapcentrum geweest. Ja, ja nee, dat later dan. Maar toen ik bij mijn dokter kwam, hè, toen zei ze, ach, meneer, dat is de leeftijd dit en dat. Dit ja, ja Jos ga je uit. Ik heb, ik heb hè, een paar jaar geleden al een conditie als een paard en nu is het denk ik helemaal ja. in elkaar gezakt. Ja. En maar toen was ik inderdaad is dus wat wat zwaarder geworden uh, gaan worden, want ik zat op zeker met op 95 kilo. Ja. Terwijl eigenlijk vroeger mijn normale gewicht, dat zat altijd zo, daar onder de tachtig. Nou, ja. En dat, daar ben ik nou weer naartoe teruggekomen, omdat ik dus veel meer conditie heb. En wat uh, ja, ja, slapen weer, is, ja. Dus, zo, ja en slaap nou, nou Peter, weer, het is een goed advies, want misschien moet ze het ja. in de gaten houden... en ook eens iemand laten checken hoe ze s'nachts, uh, kijk als je niemand naast je hebt liggen... dan moet je misschien een keer iemand nee, uh, nee, vragen om, om een mescheid, keer. Zou je misschien de nacht met mij door alleen, willen he? brengen om te kijken of ik snurk? Ja, Dat ja, ja. is misschien, uh, misschien nou, een hele leuke manier ook om iemand een keer... Goed, dankjewel ja, Peter. Contact opnemen met, met, met een slaapcentrum dan ja, of zo. Of ha, gedaan, en, ja. uh, of kijk eens eventjes op, uh, op... Er is een website van, uh, uh, van de apneusvereniging.nl. Okay. Uh, daar staan dus een aantal verschijnselen op waar je last van hebt. Dus altijd moe zijn, uh, geïrriteerd worden en zo. Peter, ja. zo is ja. goed. Oké, okay, nou, laat ze maar even nakijken en ik, ik wens ze heel veel succes, ja. maar laat ze vasthoudend zijn, want ze ja. proberen je af te wimpelen, omdat het natuurlijk wel wat kost allemaal. Nee, he? slapen is best belangrijk. Dank je wel, Peter. Graag gedaan. Dag, wel trusten. Dag Astrid. Doeg. Doei. Ja, als je niet slaapt, kun je fix last van krijgen. En dat weten we allemaal, want het is drie minuten voor half vijf en we zijn nog wakker. Hé, ah, lekker dit. I go to sleep. Pretenders and I Go to Sleep. 0800 1121. Als je nog wakker bent en als je een antwoord weet op een van de vragen die nog open staat. Bijvoorbeeld of de regenboog altijd uit dezelfde kleursamenstelling bestaat. Volgens mij is dat gewoon zo. Ik weet het zelfs al bijna zeker. Ik vind het ook zo raar dat er niemand over belt. Maar goed, 0800-1121. Of als je weet uh, van wie de gegevens zijn over pinbetalingen. Zijn die van het bedrijf dat nu van plan is om die gegevens te verkopen? En waarom wit bier lekkerder is in de zomer dan in de winter? Waarom de toetsen van je telefoon op een andere plek zitten... dan de, de nummertoetsen op je toetsenbord of op een rekenmachine? Um, als iemand Mark kan helpen aan een exemplaar van de film Familie van Maria Goos, uh, tips voor Jenneke om van de lichten in een diepe slaap te komen. Johan wil weten waarom overheden en politie niet harder ingrijpen bij rellen, zoals bijvoorbeeld in Stockholm op dit moment. En Huub wil weten waarom cartridges voor een printer zo verschrikkelijk duur zijn. Allemaal vragen die nog niet beantwoord zijn en antwoorden zijn welkom 0800-1121. Paul? Ja, hier ben ik. Ja. Ah, ben je daar, Paul? Ja. Paul de drogist uit Hillegom. Hé, hey, hallo Paul. Hallo. <laughs> ja, gaat goed in Hillegom, want Maxima komt naar Hillegom. Nee. Ja, Maxima gaat hier een hele mooie school openen. De, we, we hebben een hele nieuwe mooie school met, met allerlei soorten mavo, havo, technische school en dansschool. Oh. En, en muziekschool, allemaal in één gebouw. Volgende week woensdag komt ze hier. De koningin, hè? Ja, het is, uh, dat was heel leuk. Toen ze nog prinses was, hadden we haar uitgenodigd. En nou uh, heeft ze gewoon gezegd, ik kom er alsnog. Want ze wist dus niet dat ze toen koningin was. Maar heb jij haar zelf uitgenodigd? Of is ja, het gewoon... nou, ik heb al acht, acht weken lang heb ik de Argentijnse tango geoefend... met de balletschoon, maar uh, het, het ontvangstcomité <laughs> doet er niks mee. <laughs> Maar jij was van plan om de tango uit te voeren met de volledige Ja, bietschool. en ik kan heel goed dansen met mijn lieve Annika. Nou, het dat gaat geloof ik goed. graag. Ja, ja maar het, het, het komt er niet in. Ik zeg al tegen mijn balletlerares, <laughs> Marta de Rijk, van... We zetten gewoon keihard tango-muziek aan. En als het niet komt, word ik republikein. Precies. één, twee, heen en Juist. weer. Maar dat ja. is even ter notitie van Maxima. Maar en ik bel eigenlijk over die die inkten want ik maakte, ik maakte vroeger die in wow, zelf in mijn ja. winkel. Echt maar waar? er is nog een drogist in Bussum die dat volgens mij nog doet. Maar ik heb wel de recepten. Ik heb hier bijvoorbeeld het recept van tannine en gekristalliseerd galluszuur. Dat galluszuur waar die meneer het over had. Dat ja. was trouwens fascinerend wat hij allemaal <gacht> erover vertelde. Dat klopt ook allemaal wel. Ja. Maar dat galluszuur, dat zit ook gewoon in groene thee hoor. Oh. Dan kan je gewoon groene thee inklinken. En dan krijg je ook heel veel gallenzuur. En je oh, moet wat is, wat wat is het inklinken, hebben. Paul. Inklinken, de groene thee inklinken. En ja. nou, dan moet je gewoon een kilo groene thee kopen. Je gooit er water op. En, en dan wacht je gewoon een paar dagen tot het helemaal lekker is opgelost. En dan filtreer je dat. En dan heb je gallenzuur. En dan, nog uh, uh, en dan moet, er, moet er gom bij. Ja, er moet Arabische gom bij. Ara ja, je had het over gom, maar er moet Arabische gom bij. Maar dat is heel moeilijk te krijgen en ook heel duur. Oh. Want ze hebben alle mimosebomen hebben die die mensen daar in Mali allemaal vernietigen. Oh. Maar uh, als diegene die. Uh, ik heb hier het receptenboek van die inkt. Als die mij uh, wil tellen, oh. de drogist in Hillegom. Dan moet hij me even <laughs> opzoeken en dan wil ik hem dat recept wel geven hoor. Dat zijn uh, hoe die dat precies moet doen. Want je moet water hebben, karbolzuur, zoutzuur, anilinekleurstoffen, ijzergloride, gekristalliseerd galleszuur en tannine. En tannine haal je eigenlijk ook uit thee... Tanine is, is het looizuur, hè wat in thee zit. Maar als je dat recept van jou, als je dat gaat lopen namaken, dan, be dan ben je dus al voor 87 euro uh, inkt aan het produceren. Ja, het is een dure liefhebberij als je dat <lacht> moet doen. En bovendien, uh, dat is ook te melden, je kan het eigenlijk niet in vulpennen gebruiken. En, het, het ligt eraan uh, wat voor papier je hebt. Of je lijm, of lijmvrij papier neemt. Of je neemt uh, niet gelijnd papier. Of je neemt uh, bepaalde soorten papier. Dat is ook weer afhankelijk van het recept van de inkt. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Want ik heb een kunstenaar gehad die deed het met sepia. Maar dat kwam hier ook nooit mee uit. En dat moest ook gebonden worden. En ja, daar zijn we toen mee aan het experimenteren geweest. Maar ja. later is hij toch overgegaan op andere technieken. Maar meestal... In, wat dus nu wel zo is in goede, uh, wat die andere mevrouw zei, in een goede winkels weet je wel, ja. van die hobbywinkels, die, die hebben vaak ja. ook hele goede ervaringen met dat soort dingen hoor. Maar als je er zelf mee aan de slag kan, dat kan. Maar het is, een, uh, het is een heel gedoe. Nou, dan moet hij even de drogist bellen in Hillegom. Helemaal goed. Maar even terug over dat fruit, hè? Ja. Dat, dat fruit, dat begrijp ik niet wat die andere meneer zei. Want de EFSA, dat is de Europese FoodSafe-autoriteit, die hebben een, een, uiteraard een heleboel regels en wetten voor insecticides en pesticides afgegeven ten opzichte van het gebruik. Maar alle insecticides en pesticides die in Europa gebruikt worden, die lossen op in water... En als je dus fruit wil wassen, dat kan wel degelijk. Alleen, je moet het met koud water, niet met warm water, met koud water moet je met zo'n aardappelborsteltje, weet je wel, zo'n rond rondborsteltje met ja. even stromend water, moet je dat goed poetsen. En er is na een, zeg maar een, een, een minuutje dat doen, dan is al de pesticiden insecticiden er vanaf hoor. Oh. En die, die pesticiden die je dan eventueel nog binnenkrijgt, die zijn absoluut niet ge gevaarlijk. Want één tien seconden bij een stoplicht achter een Achter een, een, een dieselauto staan, dan krijg je nog meer rotzooi binnen. Oh ja. dus we, dat zijn allemaal dingen die we regelmatig toch binnenkrijgen. Maar je kan fruit. Maar is ook met fruit ja. is, en, en vruchten, is ook dat onder de schil zitten, dat is niet helemaal een, een, een verhaal. Want het ligt eraan of uh, de vrucht ook de kleur hebt van de schil. Zoals bijvoorbeeld tomaat. Ja. Die is rood ook van binnen. Ja. En de vitamines zitten er ook binnen in de vrucht. En met bepaalde soorten appels zit, zit wel degelijk... de, het, het, Nou, het is hoor, maar er zitten de, de flavonoïden. Dat zijn dus de polyphenolen die onder de schil zitten. O, de polyphenolen, dat zijn de dragers van vitamines. Die, die zitten daar niet pal onder, hoor. Die, die, die lopen eigenlijk een beetje draderig de vrucht in. Dus als je de vrucht niet al te dik schilt, dan heb je nog wel een heleboel vitamines. En wat die meneer zei, de vruchten die dus in de zon rijpen en onder de aarde. daar is inderdaad ook zo dat die, die, daar zitten de vitamines helemaal doorheen Kijk, dat verhaal van die schil is een beetje gekomen van de biribiri-reis, weet je wel? Dat ze de, dat altijd zonder schil aten. en dat, dat ze dan een vitaminegebrek kregen. En toen gingen ze die met schil eten. en dan gingen al die, al die gebrekkige ziektes die verdwenen. toen. Maar, Johan. Uh, sorry, <laughs> sorry, Paul. Uh, lang verhaal kort, eet jij je fruit met of zonder schil? Ik eet mijn fruit met schil. En ik koop biologisch fruit, want Kijk. het wordt niet bespoten, maar dat ligt natuurlijk ook altijd in omgevingen waar, waar, waar, waar we gewoon biologisch fruit wassen. En dan met schil eten, want dat schilletje dat heeft wel een hele mooie effect op je darmwerking. Oh, als je bijvoorbeeld uh, met uh, problemen met stoelgangen en je eet gewoon wat peren met schil en aardappelen uh, aardappel, aardappel, uh, met, met schil <laughs> ja. en je wast was er gewoon goed hoor. Dan moet je de, de EFSA heeft daar goede richtlijnen voor. Dan, dan, dan krijg je eigenlijk minimaal rommel binnen hoor. Dat valt best wel mee. We okay. uh, moeten moet de mensen ook niet bang. Maar als je biologisch fruit eet, dan zit je natuurlijk altijd goed. En dat is, ja, dat kan je gewoon bij Albert Heijn kopen. Alhoewel, dat is soms ook moeilijk, maar, maar, maar, maar dat is te koop. En okay. zeker natuurvoedingswinkels kan je dat altijd allemaal kopen. Het staat genoteerd, Paul, dank je wel. Ja. En ik ga de tango dansen met Maxima. Ik, uh, ik bespreek je volgende week. En zie dan je hoor gewoon ik... mij s'avonds op, op, op, op de, Over de, de. Overal. Op het journaal. Gewoon overal. Op, op alle zenders. Ik een ben in het en Ik, ik zie alleen goed. maar een tango dansende drogist. <laughs> op alle zenders. <laughs> Doe je voorzichtig. Dan word ik eindelijk beroemd. <laughs> ja, maar pas op, niks forceren. Hè? Nee, nee, nee. Oké. Okay. <laughs> dag, dag. Okay. Dag. Molti, goeienacht. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, Hoi. Ja, ja ik, ik was net uh, de gordijnen dicht aan het doen van de vrachtwagen. Nou, dat werd wel een keer tijd. Het is al tien over half vijf. Ja, precies. De cabine dus, is op ik... slot, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja, want er loopt allemaal naar snout in de zon toch. Is dat zo? Ja, dat gebeurt wel vaker. Dus. Het is nog een gevaarlijk beroep, hè, dat vrachtwagenchauffeur. Ja, het komt erop aan uh, waar je staat of uh, ja. waar je naartoe gaat, onder andere inderdaad. Ja. Zeg, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Nou, ik zat uh, al, in, ja, was al een paar uurtjes eerder uh, over die ja. koptelefoons uh, ja. te luisteren. Ja, ja. ja. En ja, ik ben, ik ben ook wel een freak op geluidgebied, laat me mm. zo zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ja, goed, wat, wat ik erover zeggen wou, was... Je hebt uh, verschillende types hoofdtelefoons, laat me zo zeggen. ja. Je hebt in ear hè, dat, je, dat ze in je oor gaan. En je hebt uh, dat ze op je oor staan en over je oren heen zitten natuurlijk. Ja. Ja. ja. Dus wat die man zei over die 172 graden, dat, ja, dat is wel een, een, op zich een, een, een goede opmerking natuurlijk. Nee. Maar als ze in je oor zitten, dan heb je daar natuurlijk niks mee te maken. Nee. Dus ja, het gaat er volgens mij gewoon om hoe komt het geluid, wat je graag wil horen, in je gehoorgang. Ja. En als je dan een afgesloten koptelefoon hebt, ja. die, die staat gewoon recht op je hoofd, om je oren heen. En als je dan een koptelefoon hebt die je op je oor staat, mm -hmm. die, die je oor plat drukt, laat maar zeggen, ook al heb je flaporen. Ja. Want ja, laten we eerlijk zijn, als je flaporen hebt, ja. uh, dan verandert de hoek nogal, uh, laat maar zo zeggen. Ja. En ja. Ja. Dus kijk, als je dan een, een normale koptelefoon hebt... Ja. Die, waar het volgens mij om ging, als je hem andersom hebt... dat hij dan in één keer scheef of niet lekker op je hoofd zit, laten we zo zeggen. Mm -hmm. Ja, dan, dan gaat het er volgens mij om... je moet gewoon een koptelefoon op je hoofd zitten die lekker zit... en dat je zegt van ja, nou hoor ik het vette geluid wat ik horen wil. Want uh, jouw geluid is anders dan mijn geluid. Uh, dat dat dat van, ja, dat is absoluut waar, ja. ja. ja. Dus geluid blijft een persoonlijk fenomeen. Ja. Uh, ook als je, als je bijvoorbeeld een geluidsmixer hebt... die zegt van ja, ik heb het nu perfect afgesteld... en dan zegt van nou, wat, wat, wat, een, uh, wat een butgeluid zeg. onverstelbaar. Maar dat, dat is uh, hoe ben je zelf in bepaalde frequenties... die je een koptelefoon doorstuurt. Ja. Dan heb je toch frequenties van pak een beetje 20 tot 40 hertz... tot 20.000 tot 40.000 hertz en alles wat ertussen ligt... Oh, nou raak ik je weer kwijt, hè? want dan snap ik het niet meer. Maar... Nee, oké, okay, maar dat, dat zijn de, de, de frequenties waarin ja. jouw gehoor ligt. Ja. Dus als jij de hele dag met een, uh, een drillboor staat. en je wilt s'avonds een lekker cd'tje luisteren met je koptelefoon. Ja. Ja, dan hoor je heel andere dingen als die je, je vrouw hoort uh, wanneer ze die koptelefoon opzet. Is ook zo, maar de meeste mensen ja. maken het allemaal niet zoveel uit, toch? Nee, precies. En ja. dan heb je nog ook uh, de, de, de, qua hoek uh, in je koptelefoon, heb je nog, ook nog te maken met, je hebt koptelefoons met een, vast, een vaste beugel en ook nog de duurdere koptelefoons waarbij de, de, de schelp, laten we zeggen, meebeweegt dat die altijd goed in een goede hoek op je, op je oren staat. Ja. Ja. Die heb ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat is, ook wel eens, dat is eigenlijk ook wel eens onhandig, want ik kan dus alles meestal wel goed verstaan. Ja. Maar als je dan in de auto zit en je, dan heb je sommige vrachtwagenchauffeurs die vanuit de auto op de speaker... Dan kan ik het verstaan ah, omdat ik mijn goede koptelefoon op heb, maar dan kunnen andere ah. mensen die in de auto zitten, die verstaan er geen woord van. Nee, precies. Dus dat. Het dat heeft het eigenlijk het helemaal het... niks met dit onderwerp te maken, maar ik denk ik zeg het een keer. Nee, maar dat, dat, dat klopt vrijloos. Ja. Maar ik bedoel, het heeft alles te maken met, vind je het geluid fijn en, en goed, dat je zegt van ja, dit vind ik lekker. Nou, dan ben je tevreden, een vrije mens met je koptelefoon. Daar zit wat in. Maar als je en een hele dure de... hebt, moet je hem gewoon wel goed omzetten. Natuurlijk. Ja. Je, je, je en als je een koptelefoontje in je oor hebt, dan maakt inderdaad het links- en rechtsverhaal niet uit. Want mm. die stuurt uh, gelijk het, het, het geluid uh, regelrecht uh, je gehoor ja, in. Ja, maar in mijn geval is het dan toch weer, want het, bij mij zijn ze verschillend. Dus dan moet ik toch de goede in de goede hebben, want anders dan vallen ze eruit en dan zit het allemaal niet goed. En, uh... ja, maar goed, nee, iedereen het, heeft ook weer verschillende oren, hè? want bij sommige mensen blijven die koptelefoontjes heel makkelijk zitten. En bij de andere zo raar eigenlijk dat het nog een koptelefoontje heet... terwijl het dan zo gewoon los in je oor gaat. Ja. heeft het eigenlijk niks meer met je kop te maken. Ja, ja, ja, precies. Goed. Nou, nu hang ik op, goed? Ja, maar uh, wil je nog ja. draaien wat ik in mijn vrachtwagen heb? Nou, het is dat je er zelf over begint. Het alھen, is echt een raad wat het, het, het... hij rijdt nacht. Het is niet normaal. Echt niet? Nee, niet, niet in het normale... Uh, is het heel bijzonder? Uh, en... Nou, heel bijzonder. Maar mm. het is anders als anders. Is het body lotion? Nee. Oh. Is, nou, het zou toch kunnen? Nee, nee, nee. <laughs> het moet ook vervoerd worden. Ja, ja tuurlijk. Um, kun je het eten? Nee. Heb jij het thuis? Uh, nee, echt niet. Zijn het inktvissen? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Je kunt het niet eten en jij hebt het echt niet thuis. Is het van ijzer? Uh, een heleboel dingen wel. Oh jee, het zijn wel allemaal verschillende het, het, het, dingen. Een, een, klein, een klein tipje van de sluier. Ja. Het heeft een klein beetje te maken met het onderwerp waarvoor ik belde. Is, is, is, is het geluidsapparatuur? Onder andere, ja. <laughs> ja. Dat is altijd zo mooi. Dat mensen dan raad wat die rijdt willen spelen en allemaal verschillende dingen in de auto hebben. Heb je, heb je gewoon uh, apparatuur, witgoed? Uh, nee, nee, nee, nee, wel apparatuur. Apparatuur. En waarom zit ja. dat in je vrachtwagen? Um, voor uh, theatershow. Oh, leuk. En welke theatershow dan? Uh, Rutje Kot. Echt? Ben je, jij, jij moet nu de spullen van Rutje Kot terugbrengen. Nou nee, morgen opbouwen hier in Nijmegen. Oh, wat leuk. En morgenavond een showtje draaien. Maar ja, dan moet je eigenlijk niet zeggen waar je bent, want je gaat er dus met die vrachtwagen al logeren. Ja, ik sta hier nou. Maar dat is allemaal heel goed beveiligd, want er zitten drie herdershonden bij je in, toch? <laughs> nee, ik zit er bij je in. Oh, nou, maar dat lijkt me nog veel gevaarlijker. Ja, maar ik heb, ik heb mezelf ingesmeerd met Bodylotion. Wat ja. <laughs> had je ook dat... toch bij, hè? <laughs> nee, komt het helemaal goed? Nee, yes, oké. Okay. Nou, ik ben blij dat het goed komt. Ik wens jou uh, een goede nachtrust. Ja. Ik ga even het rutje kot draaien. Ja, leuk. Ja? En uh, veel succes met je programma nog. Ja, dankjewel. Denk ik, om je hartslag. Ik luister, vaak. Ik, luister, ik luister vaak als ik onderweg ben. Heel gelukkig. Ja, leuk. Wel rusten. Oké, okay, wel trusten. Doei. Doei. Doei. Hé, hey, Rutje komt. Hartslag. Mooi liedje is dat toch? Hartslag van Ruth Jacot was dat. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. Als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan. Of als je een vraag wil stellen nog, want het kan nu nog, nog zo'n uh, uur en tien minuten te gaan in dit programma. Dus het kan. Ik heb uh, een cryptogram. En dat betekent dat je met de oplossing weer kunt bellen. naar 0800-1121. Mits je die natuurlijk weet. En de opgave is Lentedip. Oh, hoe toepasselijk. Lentedip. En de op, dat is de opgave. Hè? En de oplossing die moet bestaan uit 18 letters. En ik kan doorgegeven worden. 0801121. Lente Lentedip is dus het cryptogram voor vannacht. Memo, goedenacht. Goeie ochtend. Hallo. Ik ben bijna in diep slaap gevallen. Oh, ik zal wat Wachtend. zachter praten dan. Wachtend uh, op... Uh... Ja, je beurt. eindelijk aan de beurt bent. Eindelijk, één uur lang. Maar, maar, maar, maar heb je ook adviezen dan voor Jenneke om die uh, diepe slaap ook ja. te bereiken? Ja, dat klopt. Oh. Ik denk dat het heeft te maken hebben met creativiteit. Ja. En uh, zeg maar, als je jouw bed verplaatst naar kelder, ga je sowieso diep slapen. Ja, <laughs> <laughs> Leuk. <laughs> of niet? Ja. ja. Of je licht slaapt of niet. Als je in een kelder slaapt, dan slaap je, slaap je in ieder geval zeker diep. diep. Ja. Toch. ja. Ja, ja. ja. Nou, dan is dat misschien de oplossing. Hey, het is wel fijn dat je, zeg maar, echt twintig minuten aan de telefoon blijft wachten... om dit even door te kunnen geven, Memo. En ik had ook een vraag. Oh, ja. Ik krijg, ik krijg nooit antwoord van mensen op mijn vragen. Oh. Dus dat, dat zijn zeker moeilijke vragen. Ja, of gewoon, ja. Ja, ik, deze keer, ik wou graag vragen... in welke Europese stad is eerst, eerst de eerste tram? Gereden. De eerste tram? Ja. Wanneer, die, wanneer en waar? Ik weet, wa uh, ik weet ongeveer wanneer, maar ik weet zeker waar. Maar ik laat die aan luisteren. Maar Memo, nog even één keertje. Het principe van dit programma is dat mensen met verstand van zaken je helpen. Dus het, het is niet een soort quiz dat je een vraag stelt waar je eigenlijk het antwoord al op weet. Hm? Ja. Maar ik denk dat, dat dit is toch interessant is. Dat is waar. Je brengt even iets in wat iedereen leuk vindt om te weten. 0800 ja. 1121. Dag Memo. Dag. Slaap lekker. Jo. Hoi. Timo. Hoi, hey, de Hallo Timo, hoi. <coughs> ik ja. had in ieder geval nog een aanvulling op die koptelefoon. Laatst hoorde ik op de radio dat er een techniek was die al oud was, maar pas weer opnieuw is ingevoerd. Dat je ruimtelijke ruimtelijk, uh, gewaarwording kan krijgen, gewoon met een normale koptelefoon. Oh. Dus dan maken ze microfoontjes in de vorm van een schedel, zeg maar, met ja. oren erin. Ja. En als dat dan zo opgenomen wordt, dan schijnt de richting waar het geluid te komen is, te worden gereproduceerd in een normale koptelefoon. Dat lijkt mij verschrikkelijk. Ja, dat kan best zijn. Maar dat gebruiken ze dan in een museum om schilderijen... zeg maar, een soort tour bij schilderijen of bij ah, kunstwerk. Ja. Of, uh... Dan is het kunst. Ja, ja. En, en links en rechts is natuurlijk ook... Ja, je linker oor, alles wat links is... schijnt met je rechter verbonden te zijn. Alles ja. wat rechts is links. Dus misschien dat het ook nog voor een audiokunstenaar uitmaakt. Ja, daar nou, valt best wel mee te experimenteren, inderdaad. Maar ik had in ieder geval nog... Uh... Twee aanvullingen op die PIN-betalingen. Ja, oh, er heeft die nog die, niemand over uh, gebeld, dus uh, kom maar door. En op die uh, uh, waarom overheden zo uh, niet hardhandig ingrijpen bij rellen. Ja. Maar dat kan, wil je het liefst eerst horen? Oh, het maakt mij niet zo uit. Ja. Waar, je waar je hoofd naar staat, hoe zeg je dat? Nou, in ieder geval ingrijpen bij rellen, ja... Uh, uh, er is natuurlijk eerst iets gebeurd waardoor mensen boos worden. Mm -hmm. En ja, rellen is in feite een soort van poging tot eigen richting. En als er één ding, zeg maar wel, een gevaar is voor de rechtsstaat, is het wel uh, een escalatie van, van eigen richting. Dus ik denk dat, dat, uh, dat lijkt mij tenminste hoor, dat de overheid probeert zeg maar om deescalerend op te treden. Dus om mensen in ieder geval wel steun te laten afblazen, want ze hebben zich blijkbaar niet meer in de hand. Mm -hmm. Maar om ze als het ware uit te laten razen, gecontroleerd, net als een brand die niet meer onder controle te krijgen is. Mm -hmm. En dan later zowel de oorzaak, zeg maar, dat, dood, dat doodschieten van die man, als het nodig ja. is in ieder geval, te berechten. Als ook degene die die rellen hebben aangezet en ja, dan is de rechtsorde weer hersteld in die zin. Maar... Ja, als je dat hardhandig de kop indrukt, ik denk dat je dan, dat het dan als mensen die harde gevoelens niet kwijt kunnen, dat, dan, dat je dan een kans hebt dat het gaat, gaat, uh, hoe heet dat, ondergrond gaat, zeg maar. Uh, hoe moet je dat zeggen? Ja. Mensen, dat gaan wraak, wraakgevoelens gevoelens krijgen, zeg maar. En, maar ja, dat kan generaties lang ophopen, zeg maar, als je dat, uh, denk ik dan. Oh, dat klinkt nou helemaal dramatisch. Nou ja, in ieder geval, mensen blijven dan zeg maar haat en nadraag. Dan blijft ik ben het eens een voortzudderen, is jouw ik ben idee. Eens een keer, ja, ik ben eens een keer, ik kan een goed voorbeeld geven. Ik ben eens een keer uh, door de politiehard handig tegen de grond gewerkt. Oh. Omdat ik boos was dat, zeg maar, uh, iemand die duidelijk uit Afrika kwam, bloedend op de grond lag. En daar reden ze gewoon voorbij. Oh. Die was in elkaar geslagen door een portier van een discotheek. Oh. En ik uh, werd een beetje geagiteerd. Maar ja, die politie was blijkbaar ook een beetje over de rode. Want het scheen toch wel een hectische nacht te zijn geweest. Ik kwam gewoon wandelen uit mijn werk. Het werd s'nachts, maar goed. En uh, uh, ja, dat, dat, daar had ik zeg maar echt mijn vertrouwen in de rechtsstaat wel kunnen verliezen op dat moment. Omdat ik me echt, echt zwaar onheusbejegend voelde. Ja. Yeah. Maar toen was ik bij het bureau, werd ik in een politiecel gezet en uh, uh, nou, ik was gewoon kalm, want ik denk van ik ga gewoon uitleggen wat er gebeurd is. Mm -hmm. En blijkbaar hebben die politieagenten toch wel genoeg eergevoel gehad om tegen hun chef of een commissaris of hoe die er dan ook heet, mm -hmm. eerlijk te zeggen wat er gebeurd is. En mm -hmm. ik kon ook gewoon bij hem mijn verhaal doen. En toen stonden die twee politieagenten heel beteuterd erbij te kijken. Ja, ja, ja, ja. En die politiecommissaris koos in feite mijn kant op basis natuurlijk van mijn verklaring. Maar ik denk ook wel gestaafd door hun verklaringen. Want anders heb je gewoon mijn woord tegen het hun En dan gaat hun woord natuurlijk altijd voor. Hm. En, en dat heeft me wel echt uh, ja, het gevoel gegeven dat de politie te vertrouwen is. Zeg maar. En in die zin ben ik mijn vertrouwen in de politie ook niet verloren. Dus ik weet niet, als de politie keihard ingrijpt... heb je kans dat mensen, zeg maar... want je voelen blijkbaar op de een of andere manier... dat hun eer geschonden is, hoe ja. het dan ook zei. En ik denk als de politie keihard ingrijpt... dat dat dan, ja, vertrouwende Alleen politie... Alleen maar kan nog erger wordt, ja. Ja. ja. Maar goed, dat is een theorie erop, hoor. Ik ben niet van de praktijk... en ik doe ook geen politieplanningen... dus dat zou eigenlijk aan de politie moeten vragen. Ja, de politie in Stockholm, maar ja, die zijn even druk. Um, ja... Je wist ook iets over de pinbetalingen, want we hebben nog twee minuten tot het nieuws ja. en ik ben wel heel benieuwd. Nee, Ik hoorde laatst laatste interview op BNR bij Paul van Liem, dat was de directeur Niet van... Niet waar, zit jij gewoon BNR te luisteren, Timo? Ja, natuurlijk. Maar wanneer dan? Ja, als er niks op Radio 1 is. Ja, maar er is nooit niks op Radio 1. wel, sport en oh, okay. uh, Radio 1-journaal wil ik ook <laughs> nog wel eens wegzetten. Nou, en wat hoorde je toen? Ja. Nou, ik denk dat de gegevens, betalingsgegevens op zich de eigendom zijn van de betaler. Ja. Oh. Maar wat ze wel zeiden van de privacy is echt goed onderzocht van tevoren en we doen niks. We, we, we aggregeren de betalingen per postcode van de cliënten, dus je kan per postcode wel heel fijn malen, maar per postcode zien waar die mensen winkelen. Mm -hmm. En ze doen het alleen die gegevens verstrekken als er maxim, minimaal vier ondernemers in een in een stad zijn die in dezelfde sector zitten, zodat het niet verleid kan worden... nog naar de betaler, nog naar de ondernemer, zeg maar, uh, uh, waar, waar de betalingen vinden. Dus je kan geen omzetgegevens eruit reconstrueren, nog persoonsgegevens. En die persoonsgegevens zijn zelf, zeg maar, in, in het begin al helemaal niet bekend... omdat alle pinbetalingen betalingen geanonimiseerd het systeem inkomen. Nou, dus eigenlijk heb je er ook niet zoveel aan? Jawel, je kan zien oh. of er omzet weglekt, zeg maar... Naar andere ondernemers. En oh, ja. je kan zien of bepaalde marketing uh, inspanningen, zeg maar reclame of volgers of wat dan ook. Of opleveren. aanbiedingen of dat resultaat oplevert. En dan ook echt kwantificeren. Dus zien hoeveel je eraan verdient. Oh, ja. Timo nog heel even snel, nog 40 seconden. Want je wist ja. ook iets over cartridges, waarom die zo duur zijn. Oh ja, nou dat is een soort fuik. Uh, mensen kijken als ze een printer kopen, alleen maar naar hoe duur die printer is. Oh, ja. dat hopen ze dan. En dan uh, verdienen ze, net als met Kodak tijd met de filmpjes... dan verdienen ze op de cartridges. Tenminste, dat hopen ze dan. Oh, ja. Maar dat zijn eigenlijk verborgen kosten die je eigenlijk mee moet nemen... bij de aankoopbeslissing van een printer. Oh, net zoiets als de elektrische tandenborstel met die opzetstukjes. Ja, eigenlijk met alles. Bij oh ja, tevoren. eigenlijk met een heleboel, inderdaad. Dankjewel, Timo. Jo. Tot gauw weer, hè. Jo. Doeg. Hoi. Blijf bellen met vragen en antwoorden. 0800-1121. Kom naar Brinjan. Nachtzuster, een programma van Max.